Van Tijn met het NOS journaal Het is voor burgers weer veilig om in te loggen op de overheidssite DigiD. Niet het gehacte bedrijf DigiNotar, maar een ander bedrijf garandeert sinds vanmiddag de veiligheid van die site. Dat betekent overigens niet dat alle problemen met de beveiliging voorbij zijn. 3500 gemeentelijke instellingen werken nog met DigiNotar en ook in het bedrijfsleven zijn de problemen nog niet opgelost. Zo willen belastingadviseurs niet langer via internet gegevens uitwisselen met de Belastingdienst omdat hun systemen nog niet zijn. Aangepast. Minister Donner geeft zometeen een persconferentie over de gevolgen van het hekken van DigiNotar en de omvang van de zaak. De beurs in Amsterdam is opnieuw flink lager geëindigd. De AEX-index sloot door de Europese schuldencrisis en door de vrees voor een nieuwe recessie 4,2% in het rood. Ook de andere Europese beurzen zijn flink lager gesloten. De beurzen in Frankfurt en Parijs sloten rond de 5% in de min. De beurs in Londen sloot ruim 3% lager. Vanwege Labour Day, de dag van de arbeid, zijn de beurs in de Verenigde Staten vandaag dicht. De boetes voor te hard rijden in een 30-kilometer-zone gaan fors omhoog. Wie 10 kilometer te hard rijdt in zo'n zone krijgt nu nog een boete van 54 euro. Dat wordt per 1 januari 93 euro, schrijft minister Opstelt aan de Tweede Kamer. Ook de boetes voor asociale overtredingen, zoals het niet verlenen van voorrang aan voetgangers bij een oversteekplaats, gaan fors omhoog, gemiddeld met 140 euro. Met de verhogingen komt Opstelte tegemoet aan de wens van de Tweede Kamer, die een gerichtere aanpak wil van hufterig rijgedrag en te hard rijden in woonwijken. Over de hele linie gaan de verkeersboetes per 1 januari met gemiddeld 15% omhoog. Het vorige kabinet wilde nog een verhoging van 20%. Het weer? Vanavond in het hele land buien, vooral in het noorden en westen kans op onweer. Morgen herfstachtig en 18 graden. Dit was het NOA. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANB. Er staat file op de A20, Gouda richting Hoek van Holland, tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Kleinpolderplein, 4 kilometer. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is daar weer vrij. Tot zover de verkeersinformatie. Voor...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 Versie van Girls in Motion. Niels Lovegren heeft het zelf geschreven, bespeelde de gitaar en had ook de vocals voor zijn rekening. Kevin McCormick hij bespeelt de bas en die Newmark drums en Ringo Starr. Drums on datzelfde nummer. Girl in Motion, het is een, een, een CD geworden die opgenomen is tijdens een special van Parkpop Pop Edition hier in Nederland. Welkom terug bij Nog een Uur Muziekkurier via uw eigen favoriete omroep. Well, you can't turn him into a company man, you can't turn him into a whore. And the boys upstairs just don't understand anymore. Well the top brass don't like him talking so much, and play what they say play. There goes the last DJ Who plays what he wants to play And says what he wants to say Hey, hey, hey the Says what he wants to say Hey, hey, hey And here goes your feet. There goes the last DJ. Nou, ik hoop dat dat nog uh, heel lang zal uh, duren hoor, vanuit de laatste DJ verdwijnt. Tom Petty en his Heartbreakers. En deze dame, je hebt er al weinig meer van gehoord de laatste tijd hè? Terwijl ze zo'n prachtige stem en zulke prachtige liedjes maakt. Nora Jones, What am I to do? What am I... you can be Deep the shade of blue Die tekst van Nora Jones, haarzelf. Glamour and Pain, ja dat gaat heel goed samen, hebben ze me laten, heb ik me laten vertellen. Van een film, Night and Day 2, is dit Joe Jackson. That you do die uit werd gebracht door Eva Cassidy in 1996 alweer. You take my breath away, Claire en Zij schreef het voor deze dame, deze, deze Eva Cassidy. I thought I heard the captain say, Pay me my money down. Tomorrow is our sailing day. Pay me my money down. een band van Bruce Springsteen dan weet u wel waar dit nummer vanaf komt van welke cd. Ik weet het helaas niet ik heb dit thuisgestuurd gekregen op een singeltje Pay Me My Money Down een heel leuk vrolijk nummer De Eagles, je kent ze beslist wel hè nou reist hier in Nederland ook een band rond die noemt zich de Eagles Tribute Band en de zanger daarvan is niemand minder dan Wim van der Vliert. Don Henry schreef het When the hot September sun down in Texas Sucked the streams bone dry Turned the roads to dust In the sleepy is oh. Een van de beste zangers die wij hier hebben in Nederland Wim van der Vliert, En hij deed het nu samen met de formatie Desperado Onder de naam The Eagles Tribute Band Talking to the Moon Zo heet ook hun cd die zij hebben uitgebracht Ik zei daarnet, misschien wel de beste zanger van Nederland En dit is misschien wel de beste zanger van heel de hele wereld Ik heb het over James Taylor mijn eerste indruk was zo van, hey heeft hij nou geen inspiratie meer? Schrijft hij zelf geen nummers meer? Want zijn laatst verschenen cd, die heet Sinks Covers. Maar hij doet het wel ontzettend mooi hoor. Ever since the days of old, when we search for wealth for silver and for gold, and the empty hole out Southern, the Everglades, where the black water rolls and the salt grass waves. The eagles fly and the otters play in the land of the Seminole. No blow, Seminole, wind blow like you're never go to Donald, hij heeft deze cd geproduceerd samen met die uh, James Taylor. Want ja, die man die wil eigenlijk alles toch wel graag in, uh, in eigen hand houden om het zo maar uit te drukken. 18 tracks staan er op deze cd. En als u uh, fan bent van, uh, van deze James Taylor, net als ik ben... dan uh, moet u maar eens naar uw favoriete platenzaak gaan en gaan luisteren naar die cd. Dit is ook Spik Splinter Neo. Katie N. McClintock een dame afkomstig uit Canada die haar eigen nummers schrijft en ze natuurlijk ook zingt Sorry Katie N. ...heeft hij en McClintock, ik zeg het door haar zelf geschreven... ...en door haar uh, vriend geproduceerd. En dit is singer-songwriter Marieke Jager hier uit Nederland. Zij heeft het over Remember. Afkomstig van haar uh, cd uit 2006, The Beauty Around. En ik weet, ze heeft nog eentje uitgebracht. tell me? I once took for granted. Now I wonder why he's drawing in blue. Could you tell me? All Night Long is een remix van Gare du Nord uit 2002. Er staan twee, drie keer hetzelfde nummer op. Eén keer van 7 minuten, één van 4,50 en deze van 3,38. Op dit cd'tje wat ik uh, van een uh, bevriend presentator heb gekregen uit, uh, uit Hilversum. Daar staat op. Lekker. En dan denk ik bij mezelf van ja, wat bedoel je nou? De muziek of de dame die op deze cd hoe staat? Ik heb het over Kikio 1989. Uh, dat zijn allemaal van die cd's die dan in één keer ophouden. En als je dan even niet oplet, dan zijn ze weg ook. Ha! Perfectly good guitar, dat zegt John Hyatt. En deze cd, die klinkt ook werkelijk perfect. Maar het is ook een perfectionist, dat die John Hyatt. Je gitaar gewoon van de trap af gooien, ja? Dat doe je toch niet? Althans, volgens John Hyatt doe je dat niet. Deze dame is afkomstig uit het hoge noorden van Europa. En Noorwegen, om precies te zijn. Silje Nijgaard. Be still, my heart. My heart is not lonely or broken. It's not a As you pass.